7 uur, Marjan Koekoek met het NOS Journaal. In Noordoost-Friesland is een grote stroomstoring. In delen van Dokkum en omgeving en op Ameland en oog zitten bijna 10.000 mensen zonder elektriciteit. De oorzaak is een brand in een transformatorhuis in Dokkum. Volgens de brandweer was er eerst een explosie. Waterleverancier Vitens waarschuwt dat de stroomstoring... ook gevolgen kan hebben voor de drinkwatervoorziening. Verwacht wordt dat de storing rond Dokkum nog uren duurt.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 In Drenthe zijn 19 witoorpencilaapjes in beslag genomen. De eigenaar van wie de woonplaats niet bekend is gemaakt, had ze thuis als huisdier. Witoorpencilapen komen uit Brazilië en zijn een beschermde diersoort. De eigenaar zegt dat hij ze acht jaar geleden kocht van een chauffeur uit Polen. Hij wist niet dat apen houden als huisdier in Nederland verboden is. Hij heeft een proces voor gekregen. De aapjes zijn in goede conditie. Ze zitten nu op een opvangadres.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 En dit is de ANWB-verkeersinformatie. Op de A16 richting Rotterdam staat tot de parallelrijbaan... bij Rotterdam Centrum, 3 kilometer. Langer is de file op de andere rijbaan richting Breda. Daar staat tussen de knooppunt de Duitbrechtseplein naar Ridderkerk, 7 kilometer. Bij knooppunt Ridderkerk staat een tankwagen die lekt daar mest. Daardoor is bij knooppunt Ridderkerk de linkerijst ook dicht. Je kunt er ook het beste omrijden via de benelux -tunnel.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 Koop Feest van het Begin van Joken van Leeuwen. Je boekenbon is ook in te leveren bij Bol.com. Radio 1 NTR Kunststof Dames en heren, goedenavond. Vanaf komend weekend kunt u vier zaterdagen lang op Nederland 2... kijken naar Shafi. De langverwachte serie over Ramses Shafi... die in de jaren 60 en 70 groots en meeslepend en kolkend... en wild Amsterdam betoverde, maar ook zwaar aan de drank raakte. En je kunt je afvragen of er een acteur is die Shafi kan en durft te spelen. En ja, die is er. Hier is Maarten Heijmans. Uw presentator is Jenny Brouwer. Ja, en de nieuwe chauffeur zit tegenover mij, Maarten Heijmans. Um, de serie is af, aanstaande zaterdag, voor het eerst op tv. Ja. Um, en uh, er staat voor jou alweer iets heel nieuws op stapel... Je hebt ja. trouwens dit weekend afscheid genomen van Anton Goed. in uh, Soldaat van Oranje. Ja. Hoe was dat eigenlijk? Nou, dat was toch best wel uh, beladen eigenlijk en emotioneel. Je zit toch, um, ik zat vier en een maand in Soldaat van Oranje, de musical. En um, aanvankelijk denk ik, ik heb nog nooit zo'n grootschalige musical gedaan. En je denkt, ja jeetje, is het niet zo'n soort fabriek of zo? Maar... Uh, ik ging er met die gedachten heen. En ondertussen bleek het een ontzettend hechte familie te zijn. Van mensen uit, uit de toneelwereld, musicalwereld en zangwereld. Die ja, samen met het team, productionele team... ontzettend mooie voorstelling maken elke avond. En, uh, dus daar mag je dan ineens tussen staan. Met ja, een hele mooie dat rol. lijkt mij dan ook weer heel raar. Om daar opeens tussen te staan. Tussen ja. die familieleden die elkaar ja. al zo lang kennen. Maar het mooie is van die familie dat er ook nieuwe leden worden... Mm -hmm. uh, uh, geaccepteerd en uh, bedoel, ja, mensen gaan en komen en die voorstelling blijft. Dus, um, 90 voorstellingen heb je gedaan? Hè? Zoiets, ja, 90. Ja. Ja. Maar hoeveel kruimeltjes heb jij gedaan? Toen was je 16, hè? Oh, god, ja, ik denk iets van 30. Ik, toen ik 16 was, heb ik kruimeltje gespeeld. Ja, in ja musical. Toen heb ik je nog gezien. Ja. Oh, echt, Dat kleine jongetje. God, dat was... Met Harry Lester, toch? Ja. ja. <laughs> Wat vreselijk je. Is niet zo goed ontvangen. He? Nee, dat was niet dat zo herinner goed. jij je nog? Ja, dat was niet. Zo maar, zo... maar jij speelde de sterren van ja, de ik ik Ja, was, ik was heel goed. ik was heel goed. Ja, was heel goed. Maar goed, nu ben je alweer in het volgende verzeild geraakt. We gaan het zo over Ramses hebben, want ja. je bent ondertussen ook uh, aangezocht om Vaslav va va te ha va gaan. Vaslav, ja. va Vaslav, Vaslav niet Is dus dat ik het verkeerd zou gaan zeggen? Janski, hè, de grote ja. legendarische balletdanser. Ja. Ga jij vertolken ja. met Jeroen Crabbe die Dagilev ja. gaat spelen. En opnieuw, uh, Noortje Herlaar, uh, jouw Lisbeth List in de serie, wordt ook jouw vrouw uh, op het toneel straks. Ja, ja dat is. Dat Van is Een heel uh, leuk toeval eigenlijk, dat we begonnen zijn in Ramses. We kenden elkaar nog niet, dus Ramses, uh, maar het was een hele fijne samenwerking. En. Uh, en dan gaan we nu samen toneel op. Toen heb je gezegd, doe Noordje ook maar als mijn echtgenote. Nee, ik dacht, ik, ik, ik was al gekast als Vaslav, En toen waren ze dus op zoek naar Romola, naar, naar Vaslavs vrouw. En ik wist dat uh, Noordje auditie deed. Maar ik heb me daar juist heel erg buiten gehouden. Ik, ik dacht, dat, dat, uh, dat moet zich gewoon uitwijzen hoe dat gaat. Hè. Mm. En dan is het des te leuker. Ja, het, precies. En zo, zo geschieden. Ja. En dan ben je dus straks die dansen. En nu, nu zit je dagelijks in de sportschool en hang je aan een bar... Um, ja, ik heb wel al um, Met je twee maanden. Ja, ik doe even mijn hoodie op, zodat ja. de mensen het thuis weten. Um, ik um, heb uh, sinds twee maanden ballettraining Sinds twee maanden? Ja, maar dat, kijk, kijk Nijinsky was een van de grootste ballet, balletdansers aller tijden. Dus kijk, ik kan dan wel een paar maanden ballet gaan trainen. Maar dat, dat, dat, ja, dat krijg je niet, weet je wel. Maar die ballettraining heb ik vooral om een soort fysiek bewustzijn uh, te krijgen. Dus hoe loopt een danser? Hoe ben je bewust van je, van je lijf, weet je wel? Uh, dus dus uh, ik ga niet echt dansen. Nou, ik zal niet een fantastische balletdans uh, <laughs> laten zien. Maar, maar die ballettraining is toch heel fijn... om je in zo'n personage te verdiepen. En wat doe je dan wel... Nou ja, we beginnen volgende week met repeteer. Dus dat is gewoon... We, gaan, we hebben zes nee, weken. Nee, maar als balletdanser... Uh... Nou, dat weet <laughs> ik gewoon nog niet helemaal. Ik krijg nu gewoon een soort stoomcursus. Um... Een stoomcursus balletdansen Ballet, toch wel? Ja, en um, Dus het wordt... Het wordt ja, we, gaan, we moeten heel erg uitzoeken. Wat kan wel? Waar kom ik mee weg? Waar niet mee weg? En wat me, als het goed is, gaat helpen... is dat ik ook in de sportschool train. Ik ben van mezelf vrij mager, tenger. Om... Uh, ik train nu in een sportschool om wat meer dat fysiek te krijgen. Dat je gewoon, weet de borstkast van een danser. De borstkast, de schouders, de rugspieren. En dan kijk als je dan gewoon opkomt en je ziet er al wat meer uit als een danser... Dan, dan, dan, dan, dan heb je dat al binnen. Maar je ging natuurlijk al lang naar de sportschool, toch? Ik had tot twee maanden geleden nog nooit een sportschool van dat binnen gezien. Dat meen je niet. Nee, wat deed echt... je dan naar sport... Um, eigenlijk niks. Nee, <laughs> eigenlijk helemaal niks. Ik was ook vaard. Ik kwam er op tegen. Ik dacht, van, wat is er nou aan als je, als je een beetje conditie wil verbeteren? Ga dan, ja, weet ik veel, ga ronkballen of dansen. Dan, dan doe je nog iets. Mm -hmm. Maar een beetje op zo'n... Stilstaan op een plek met gewicht. Wat Niks is nou jou. aan. Nee, maar ik vind het eigenlijk fantastisch. Toch? Ja? Ik het doe Ja, ik ben helemaal om. En het begint het dus ook al wat te worden. Ik bedoel, nou, qua ja, omvang op dat en borstkaart. Als je tenger ben en mager gaat, het, merk je al vijf snel verschil. Dus uh, dat motiveert ook heel erg. Ja. ja, dus ik kan het iedereen aanraden, ga lekker sporten. <laughs> een totaal ander man, zag jij opeens. Nou, je gaat, het, het, het, het werkt een beetje meditatief of zo. Je, je, je, je, je, je kleert je, je hoofd heel erg en je. Uh, nou ja, de, de, de oude Grieken deden het al. Filosofeer en sporten, die twee dingen. En jij maakte er gelijk wel iets de... heel moois van. Nou ja, maar ik bedoel, ze hadden wel gelijk. <lacht> ik, ik, uh, uh, die, die, die, de grote filosofen die deed heel veel sport. En uh, uh, dat, was, dat, was, dat lag heel dicht bij elkaar: je geestelijke ontwikkeling en je lichamelijke ontwikkeling. En uh, daar was vastelang, als je die dagboeken leest, ook heel erg mee bezig. Met, um, dat je uh, je het constant moet blijven ontwikkelen als mens. En je bent dus niet alleen maar het boek van Chapin aan het lezen. Dat heb je natuurlijk al lang uit. Maar je bent ook de dagboeken van Vastlag aan het lezen. Ik ben nu de, zijn dagboek aan het lezen. En? Nou, dat is heel, heel erg interessant. Je, hij werd natuurlijk op een gegeven moment een beetje geestesiek. Wat hem ja, als personage heel interessant mm -hmm. maakt en als kunstenaar. En dat zie je al wel in die boeken gebeuren. Heel erg van hak op de tak. Uh, soms zichzelf enorm tegenspreken ineens. Maar wel met een volle overtuiging. Dus het is... Um, ja, ik ben nog helemaal. Ik ben nog net begonnen met het onderzoek naar het personage. Hm. Maar het is, het is een heel rijk personage in ieder geval. Het wordt wel het jaar van Maarten Heijmans. want je gaat dus echt twee legendes vertolken. Hè? Hoewel je Ramses natuurlijk al hebt heb vertolkt, ja. Want ja. Eh, is te zien. Ja. En dan nu die vastlof er nog achteraan. Twee grootheden. Ja, ja. nou het is heel fijn om iemand te spelen. Um, uh, dat, dat, dat, sommige acteurs vinden dat juist heel moeilijk. Dat kan ik me ook heel goed voorstellen. Maar ik vind het wel fijn dat je iemand speelt die bestaan heeft, omdat je dan uh, gewoon heel veel bronmateriaal hebt. Mm -hmm. je, je kan heel veel onderzoeken. Je kan heel veel uh, ja, heel geïnspireerd raken daardoor. Ja, nou, een van jouw bronnen voor uh, Ramses Shaffi was, is Nico van der Linden. Ja. Pianist die sinds jaar en dag met Ramses uh, heeft ja. samengewerkt. Ja. En die is nu meegekomen met jou. En jullie gaan uh, live drie nummers laten horen. Ja. Daar verheugen wij ons zeer op. Um, nog even, want uh, wat betreft het nieuws... vorige week is ja. Herman Pieter de Boer overleden. Ik hoorde het, ik hoorde ja. het net pas eigenlijk. Oh, je ja. hoorde het net pas? Deze, ja ja, ja, ja, ja. De uh, tekstschrijver van Laat Me. Toch ja. eigenlijk wel het beroemdste lied van, ja. van Ramses Jaffi. Ja, terwijl van die de, de ja. meeste liedjes zelf schreef. Ja, ik, schreef het eigenlijk, het is eigenlijk, oh, ik vind het altijd wel tragisch voor Ramses... dat twee van zijn grootste nummers, Laat Me en Ik Drink... dat zijn niet zijn eigen... Nummers, terwijl die heel bekend zijn terwijl alles. Ja, Ramses heeft verder alles zelf geschreven. En ja, en dat, en dat dan uitgerekend. En dat uitgerekend die, maar het is een schitterend nummer natuurlijk. Ja. Ja. Weet jij iets over de band die hij had met dat nummer? Of met, met Herman Pieter de Boer? Nee, dat weet ik niet echt. Maar ik weet wel, dat heb ik van Nico gehoord... die nu stilletjes binnenkomt Heel achter de piano. hoeft niet hoor Nico. Kletter die deur maar dicht. Uh, Daar is die. Ik, heb, ik heb ter voorbereiding van de serie veel met Nico gewerkt. Want ik ja. dacht meteen, toen ik die ook kreeg... ik wil werken met mensen die uh, dichtbij hem hebben gestaan. En mm -hmm. Nico heeft jarenlang hem begeleid op de piano. En is bevriend met hem geweest. En... Um, ik hoorde wel eens verhalen van ja, dat Ramses dat soms wel eens jammer vond. Dat hij echt 200 nummers heeft gemaakt. En dat dan uh, mensen toch steeds, ja, mensen willen toch steeds hetzelfde horen. Laat ja. me en ik denk en zing, vecht, hou bit. En, en dat is natuurlijk ook logisch, dat zijn de grote nummers. Maar het is nog zo'n rijke zee uh, van materiaal erachter. Ja. Goed, we beginnen met uh, ja. een live nummer? Ja. De trein naar het noorden, door Ramses zelf verschreven. Misschien moet je even vertellen, want dat heeft toch te maken met zijn moeder? Of ja, uh, Ramses is um, toen hij vijf jaar was, nee zes volgens mij, um, uh, tot, hij, tot zijn zesde leefjaar woonde hij in uh, Nice, als ik me niet ja, um, vergis, ja? met zijn moeder. Op hotels. Die moeder was namelijk een meestelijke bedriegster. En ze deed alsof ze aristocraten was en kon dan in de mooiste hotels de mooiste kamers bemachtigen. En zei: Ja, dat geld komt later wel en iedereen gelooft daar. Dus hij, hij woonde eigenlijk als een soort prinsje aan het strand in Frankrijk. En op een gegeven moment, maar op een gegeven moment was die moeder gewoon te, te, ja, geestelijk niet stabiel genoeg om voor hem te kunnen zorgen. En die heeft hem met de trein naar Nederland gebracht. En Ramses heeft er zelf van gemaakt, heel romantisch. Van, ze heeft me echt op de trein gezet. Dus ik was alleen als zesjarig jongetje in de trein. En um, het liedje zit ook in de serie. Um, omdat het heel erg aan de basis staat van zijn ja, verdriet. Dat hij door zijn moeder in de steek is gelaten. Goed. Ja. Laat me horen. Live gezongen door Maarten Heijmans. Trein naar het noorden. Begeleid door de good old Nico van der Linden. ZE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 Onbewust besefte ik dat het nu voor mij begon, hoewel ik klein was in de trein naar het noorden. Ik zong een slaapgebedje, zo hard als ik maar kon, omdat ik klein was in een trein naar het noorden.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 Niet verhoorden. Ja, wat mooi zeg. En wat zal Ramses hier nou van gevonden hebben? Ik dat denk moet... dat hij het heel geinig zou hebben gevonden. <laughs> heel geinig. Ja, en ook wel dat hij zoiets heeft van... nou. Ik ben het dus waard om een serie over te maken. Iedereen vindt het leuk? Nou, dat is, vind ik wel leuk. Stel jij je zo voor. Ja, dat kan ik me zo voorstellen. Goed, voor de mensen die later zijn ingeschakeld. Uh, Maarten Heijmans is vandaag onze gast. En uh, we gaan het hebben over Ramses Jaffi. Want ja. vanaf aanstaande zaterdag, 11 januari... op Nederland 2, 20 over 8, 4 zaterdagen achter elkaar... zal er een serie te zien zijn. De eerste dramaserie van Michiel van Erp... Uh, over Ramses. Ja. Twintig uh, jaar van zijn leven wordt bestreken in de serie, zo ongeveer? Ja, zo ongeveer, ja. Ja. Ja. En uh, trouwens, ik vergeet te zeggen dat luisteraars uh, zich met het gesprek mogen bemoeien. U oh. kunt uh, vragen stellen, opmerkingen plaatsen of misschien herinneringen ophalen aan Ramses. Meld het bij Radiokunstof.nl via Twitter. Dat mag beledigingen dat mag ook. Beledigingen mag ook. Ja, dat zullen er heel veel zijn ja. geweest. Hashtag radiokunststof kan ook. Goed Maarten Heijmans, je bent uh, um, kerstavond, ben je 30 geworden. Ja, ja. ja. En, en je werkt al meer dan de helft van dit, uh, dit leven. Uh, zit je in het nou, vak, moet ik zeggen. Ja, nee, ik deed als kind wel. Ik heb veel uh, gezongen als kind. In uh, koortjes en uh, in musicals ook wel. Maar ik, dat, dat beschouw ik niet echt als werk. werk Kruijmantje Oliver. Nee, dat, dat is gewoon heel erg leuk als kind. En ik, uh, ik ben op mijn 23ste, zeven jaar geleden alweer, afgestudeerd aan de Amsterdamse gewoon Kleinkunstacademie. En toen ben ik... Uh, gaan werken. Ja. Ja, ja, nog niet super bekend, maar de kijkers ja. van Spangas herinneren zich jou misschien nog in die rolstoel. Dat zou kunnen. Zat ik, ja, daar zat ik maar heel kort in hoor. Oh, nou, het een aantal afleveringen. Ja. ja, en uh, Klokhuis. Klokhuis uh, doe je regelmatig typetjes. Ja, ja dat, daar zouden mensen van, van oh, ja. nou ja, En Soldaat van Oranje, Soldaat van Oranje dan ja. Anton en straks uh, Vaslav. Maar uh, zaterdag dus in die uh, serie Ramses. En Michiel van Erp, de regisseur, vertelde ons dat je de eerste was die auditie deed... en dat het gelijk duidelijk was. Dit is hem. Dit is Ramses. Ja. ja Enig idee. Waarom? Ik denk dat hij me gewoon goed vond. <laughs> ik weet het niet. Nee, ik denk... Ik denk, nou, ik denk uh, en Daardoor was het ook heel fijn werken met hem. dat um, uh, Toen ik hoorde dat ik de auditie voor mocht doen... en daar was ik ontzettend blij mee... Um, ben ik meteen heel erg in het materiaal gedoken. En ik denk dat hij dat zag... Um, en Want je even... had je zinnen er al op gezet ook. Hè? Nou jawel, ik, ik las uh, dus in 2009 stond er in de krant een artikel van Michiel van Erp... Gaat een serie maken over Ramses? En, toen dacht ik, en ik, ik, was, ik ben al heel lang fan van Michiel, van zijn documentaires. En ik, ik dacht, oh, dat kan wel echt is heel interessant worden. En mm -hmm. ook nog over Ramses Shafi. Hoe geweldig zou dat zijn als je dat kan spelen? En twee jaar later uh, werd ik gevraagd of ik de auditie voor mocht doen. Dus toen uh, stortte ik me meteen, met meteen op die film van Pieter Fleury... Ramses en al oh, zijn liedjes. En het is ook heel fijn als je bij een productie komt... en je merkt dat iedereen echt zijn huiswerk heel goed heeft gedaan. Dus uh, ik denk dat we op die, connect, uh, op die auditie meteen een connectie voelden van... we weten alle drie, Marnie Blok was er ook bij... die uh, een script heeft geschreven. Uh -huh. Die is natuurlijk ook heel erg in verdiept. Dus we voelden denk ik meteen een soort van... ja, we, we snappen alle drie waar we het over moeten hebben... Wat wilde jij heel graag laten zien van Ramses? Met, met welke gedachten wilde jij Ramses zijn? Um, nou, in de serie zelf eigenlijk vooral... wat ik heel belangrijk vond om te laten zien is zijn is uh, lichtheid. Omdat Ramses-Sjaf is dat toch heel erg bekend bij de mensen... om zo'n nou, hit als Laat Men, Ik Drink... en Goots meeslevend leven met drank en seks en drugs... En, en uh, veel mannen en vrouwen en, en, en, en verdriet, weet je wel. En dat is ook allemaal zo, maar dat is ook een beetje het verhaal. Want wat ik, heel veel, ik heb heel veel interviews met hem gezien en, mm -hmm. en, en uh, heel veel fragmenten. En ik zag gewoon, meer een deel van de tijd, gewoon een hele leuke gast. Een, uh, met een heel leuk gevoel voor humor. Heel bij de hand. Beetje, nou arrogant is niet een goede woord, maar... Ja, wel. Nou, jawel, jawel, jawel. Wel, wel, wel arrogant, maar leuk, kokkie-arrogant dat je het hem gunt. En ik vond, ik vond gewoon, ik moest heel vaak heel erg om hem lachen. En ik dacht ja. dan, oh, jij, juist vuilak, wat zeg je hier nou weer? Wat, wat, ja, ach, en, en toch, toch hou ik van je, dacht ik dan. En, <laughs> eh, dus ik vond het heel belangrijk om die lichtheid en zijn, en, uh, zijn gevoel voor humor. En dat het gewoon, het was gewoon, ja, het was gewoon een jongen. En, en de gelijkenis, was je je daarvan bewust? Nou, die probeerde ik heel erg op te zoeken. Dus bijvoorbeeld in die humor. Ik vond hem, ik moest heel erg om hem lachen als ik hem zag. Of ook liedjes bij hem. En daar zoek je dan. Of daar zocht ik de gelijkenissen in. Van, uh, of bijvoorbeeld, ik heb als uh, jongetje F uh, requiem van Fauré gezongen in de jongenscore. En dat zongen we dan bijvoorbeeld in het concertgebouw. En um, dus dat requiem van Fauré heeft ja, veel indruk op mij gemaakt in, in mijn leven. En als je dan in zijn biografie leest dat hij mensen mee naar huis sleept om vier uur s'nachts. En dat ze dan knetterstoont op het tapijt uh, het laag te luisteren... midden in de nacht, het volume op tien. En dat Ramses tot, tot tranen geroerd dat aan het horen was. Dan, dan, dan, ja, dat, dan, dan, dan uh, denk je echt, oh yes, dan voel je het klopt. een connectie. Ja, dat is iets. Ja, of dan denk je, dan heb je dus iets voor je rol. Mm -hmm. van Oké, okay, die, die, die, ik, ik hoef dat niet meer te spelen of zo. Maar ik, ik kan mijn eigen waardering voor zo'n muziekstuk gewoon inleggen. En Forey uh, was heel erg gekoppeld aan zijn moeder. Hè? Want er zit een ja. hele mooie scène in, uh, in de serie... waarin hij naar zijn moeder teruggaat. Die woont ja. dan in, uh, Brussel in Brussel of Antwerpen. Ja, en ja, dan gaat hij naartoe. Ja, En dan speelt zij Fauré voor, voor hem. Ja, dat is eigenlijk bijna een soort... Uh, ja, terug naar de bron-achtige scène. Dan gaat hij naar zijn moeder toe en die zegt heel weinig. Maar dan, dan gaat ze aan de piano zitten en dan speelt ze. Een, uh... ja. En dan moet je huilen, hè? Ja, maar niet te veel zeggen want het is wel. Oh, nee. moet niet verraden worden <laughs> natuurlijk. Hè? Laten we even naar, want we kunnen een paar scènes laten horen. Ja, leuk. Dan vergaderen we niks hoor. Ja. Um, de lichtheid van Ramses, hè, waar je het net ja. over had. Ja. Is een hele leuke scène bij, volgens mij moet het Willem Duis voorstellen. Ja. Het is... Uh, um... Oh, die bedoel je, ja. Ja, ja? dus oké. Okay. Ja. Uh, dan heeft hij opgetreden samen met Lisbeth List. En dan is er een uh, kort interviewtje. Ja. Een sterke entree van duivelskunstenaar Ramses Jaffi... Een verrijking van ons cabaretleven, een sprankelende mélange in superieur literair cabaret. En dat zijn maar een paar citaten uit de vaderlandse pers die unaniem lovend is geweest. De burgemeester van Amsterdam is vaste gast en, naar, naar ik me heb laten vertellen, heeft zelfs de koningin Chafic Chantal bezocht. Uh, ja, ja, we doen gewoon waar we zin in hebben en wat we nergens anders kunnen doen. Ja, dat is een hoop pianovertolkingen, voordrachten, een haute show, chansons, tour de chant en in de toekomst ook nog één actus, begreep ik. Maar, en daar zijn alle recensenten het unaniem over eens... de grote verrassing van Chantal is Lisbeth List. Is zij uw ontdekking? Nee, nee, nee, ben je gek, zeg. Het is van zichzelf en van iemand anders. Een idiote vraag, eigenlijk. Waarom zou je toch iemand als je ontdekking willen claimen? Nee. Wie is Lisbeth List? Oeh, de... dat is een moeilijke vraag. Ik, uh, ik ben graag op mijzelf en het is moeilijk om tot mij door te dringen. Oh. Ja, wat? Nou, nee. Nou ja, goed, dat geldt misschien niet voor Ramses. Die, die kan wel tot mij doordringen, maar dat is omdat um, ja, hij is uniek. Uh, uh, Ramses is zo, uh, zo volkomen zichzelf... Dank jullie wel. Ja, ja dit is... Uh, uh, alles wat mensen denken, wat hoor ik voor geks in het geluid. Dat is omdat er veel wordt gespeeld... ook met archiefmateriaal. En ja. Het, uh, nou ja, goed. Iedereen moet naar kijken. Het is echt, ik vind het een ge geweldige serie. Uh, twee afleveringen heb ik, uh, heb ik gezien. Ik, ik zei net al... je bent net dertig geworden. Wat, voor, wat zijn eigenlijk jouw eerste herinneringen aan Ramses? Wat... Um, nou, ik... ik niet... Ik ken hem eigenlijk niet echt vanuit mijn jeugd. Ik, hoorde, nee. ik, ik kende wel termen als Sammy. Ik kijk omhoog, Sammy. Maar gewoon als, het, als uitspraak. Of, ja, nee. of ik weet nog wel dat... dat mijn oma of zo zong dat wel eens. Maar, je ja, oma? Verder niks eigenlijk. Maar toen ik eenmaal naar de toneelschool... een kleinkunstacademie in Amsterdam ging... toen was ik 19. Mm -hmm. um, ja, dan krijg je lessen. Bijvoorbeeld van iemand als Paul de Munnik... of Jenny Adrian. Die, die, daar ga je dan... Uh, aan een liedje werken. Mm -hmm. Nederlandse Nederlands repertoire. En dan kom je eigenlijk al heel snel bij Chaffie uit. Dus uh, daardoor leren je hem kennen. En door die film van Pieter Flury. En was er al snel een nummer... Uh, waar jouw voorkeur naar uitging? Nee, het was eerst nog heel erg... de persoon, de mens. Uh, niet meteen dat ik door een nummer werd gegeven. Nou, het is stille Amsterdam natuurlijk. Hm. Eigenlijk, ja. Ja, dat wel. Dat, dat is ook een hele mooie scène in die film Ramses. Die documentaire dat hij dat dan zingt... Als oude man, terugkijkend op zijn leven bijna. En toen uiteindelijk duidelijk werd, dus al vrij snel, dat jij het zou gaan doen... toen ben je helemaal als een dolle uh, alles gaan lezen, nou, wat ja, los en vast zit. Toen of? dacht ik van, um, ja, dit is um, zo'n grote verantwoordelijkheid. Um, en dat moet je eigenlijk ook snel vergeten, anders word je gek. Maar ik bedoel, iedereen kent hem, iedereen, iedereen houdt van hem... en dan, en dan moet jij het ineens gaan spelen... Um, dus ik dacht, ja, het enige wat ik kan doen... is, is, is alles tot me proberen te nemen. Mm -hmm. Dus gewoon heel veel... Maar ook niet, niet, niet, niet heel erg... Uh, niet, niet heel erg spartaans of zo. Hoor, maar gewoon... Uh, ja, ik heb wel een jaar, anderhalf jaar lang... elke dag uren uur naar hem geluisterd. Mm. Of, ja, maar dat is ook gewoon een kwestie van... Je, je iPhone aanzetten en op shuffle al die nummers. Op dag... keer, op keer, op keer. Ja, ook als je de deur uitgaat en gewoon altijd naar zijn liedjes luisteren. Ja, ja, ja. En, en uh, bij beeld en geluid, uh, uit Hilversum, um, uh, oude stukken die voor televisie zijn opgenomen. Dan zie je hem spelen in al mijn toneelstukken. Dus is, ja, ik... En uh, de biografie lezen. En, ja. en wat doe je dan met die stem? Want je bent niet alleen een personage dat je moet spelen, maar je bent ook een zanger. Je moet een, een zanger zijn. Ja. Vaak wordt het dan geïmiteerd. Of anderen zeggen weer, nee, dat moet je juist helemaal niet doen. Wat, wat ben jij gaan doen? Um, nou, ik heb een zangdocent gezocht. En toen kwam ik bij Jaap Dieleman uit. Dat is een uh, zangcoach. Mm -hmm. En ik weet eigenlijk niet meer hoe ik op hem kwam. Maar ik, ik hoorde dat hij, dat hij Ramses heeft gekend. En dat vond ik wel heel erg belangrijk. Dat ik ook met, uh, met mensen sprak die, die, die, die dichtbij hem stonden. Ja. Dus um, ja en bij hem zei ik, hallo, uh, nou ja, ik ben Maarten en over een jaar moet ik dit repertoire kunnen zingen. Kan je me helpen? En dat vond hij heel leuk. En, um, dus zat ik één keer per week bij hem en ging vooral heel erg over uh, mijn stem dieper maken, lager maken. Omdat Ramses een hele vol diep geluid heeft. En, um, dat was het belangrijkste. Ja, ik dacht, nou dat en ook zijn dixie heel erg. Hij heeft een chique chique manier van spreken. Ja, ja, ja, dus, ja, ja. Uh, en door dat, dat is gewoon door me heel vaak naar hem te luisteren... en te kijken. En, um, probeer je dat een beetje eigen te maken. Ja. Goed. Je laat nog een uh, stuk horen. Een bekend stuk, hè? Oh, ja, gaan we. we zullen doorgaan. Nico van der Linden zit er gelukkig nog steeds. Um, live. In de studio van Kunststof. Uh, we zullen doorgaan. Maarten Heemans...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 Mooi man, hè? dit is toch wel heel gek om te zien ook. De oude Nico van der Linden, even, hè? de oude Nico van der Linden begeleidt nieuwe Ramses. Ja, nou. Nou, een beetje nieuwe Ramses. gewoon deze maand even wel. Ja, de deze maand ja. wel. Ja, ja, ja. Um, ja, je zei net iedereen. Oh, net trouwens, we moeten even naar de verkeersinformatie krijgen. Oh, net door. Het is namelijk half acht op ja. Radio 1. En er zijn nog steeds files bij Rotterdam. Op de A16 is namelijk uh, een ongeluk gebeurd. En daar is mest op de rijbaan terechtgekomen bij knooppunt Ridderkerk. Van Rotterdam naar Breda staat er op de parallelbaan 4 kilometer. Op de hoofdrijbaan 5 kilometer. De rijstok is dicht. Het is verstandig om voorlopig om te rijden via de Benelux tunnel. NTR. Speciaal voor iedereen. En Maarten Heijmans is de gast. Hij speelt uh, vanaf uh, aanstaande zaterdag... ik moet zeggen, hij heeft al lang gespeeld. Serie gaat van start. Mm. Uh, Ramses bij de Avro te zien op Nederland 2. Vanaf 11 januari. Vier zaterdagen achter elkaar speelt hij uh, Ramses. Is hij als Ramses te zien. En op dit moment dus hier in uh, de studio van uh, Radio Kunststof wordt hij begeleid uh, door Nico van der Linden. De pianist van uh, Ramses al die jaren. Je zei net, uh, iedereen hield van hem. Mm. Maar... Als ik naar die serie kijk... wat een hork van een man was het uh, eigenlijk. Nou, kijk, hij, hij maakt ook wel wat brokstukken... Ja, door zijn eigenheid. Um, dus heel... De, Dat is, klinkt heel aardig, hè? Brokstukken door zijn eigenheid. Door zijn eigenheid, ja. Maar ja, kijk, zo, zo moet ik hem natuurlijk ook zien... omdat ik hem ben. speel. Mm -hmm. uh, dus als je iemand speelt, dan kan je niet... dan moet je niet, geen oordeel, denk ik, over iemand hebben. Mm -hmm. Want iemand doet iets... Ja ook de meest slechte personages en zo. I I iedereen doet iets... Ja, iedereen doet toch zijn best om gelukkig te zijn. En daarom, doet... ja, daarom handelt iedereen om, om zo goed mogelijk te zijn. Dus um... zo heb ik hem eigenlijk nooit gezien. Maar je hoort wel... Kijk, hij heeft geen vriendschap. Dus bij hem geen vriendschap die onbevlekt is. Ja. Elke vriendschap is wel een keer gebroken... of er zijn pijnlijke dingen gebeurd... of hij laat mensen ineens in de steek. Ehm... Um... Dus en er was bij ja, één iemand belangrijk en dat was Ramses Shafi zelf. Ja, ja, eigenlijk wel. Hm. Maar ik denk, ja, geldt dat niet eigenlijk voor heel veel mensen. Maar hij had toch gewoon de ballen om ernaar te leven. Hm. Um, Grappig hoe je, hoe je hem beschermt. Of je, zie je dat niet zo? Ik, ik zie het niet als beschermen. Nee? Ik zie het als een visie die ik op hem heb. Maar hm. um, misschien is het ook wel zo dat ik hem bescherm hoor. Dat je je personage... Uh, ja, je wilt toch je personage een beetje beschermen. Ik wil. Ook, we, hebben, we hebben laatst alle afleveringen achter elkaar gekeken. En dan hoor je wel mensen van, nou jezus, wat een lul soms. Ja, wat een onverlaat. En ik dacht alleen, Vervelende, maar, destructieve maar, zuiplap. Ja, en ik dacht dan alleen maar, maar welke scène bedoel je dan? Dat hij, want ik heb dat <lacht> niet, maar welke scène? Voel, oh, voor je hem daar lul? Oh, nee, maar daar wil hij, hij is gewoon bang daar. Of hij is gewoon, hij heeft daar gewoon, hij heeft gewoon weinig geslapen daar. Laat hem rust rusten, <lacht> dat, dat dacht ik dan. Je bent er goed in gaan zitten, Maarten. Ja, ja, ja, ja, goed. Je, je, je moet denk ik wel als je zoiets doet deelt. Ja. Ja. Laten we even naar zo'n scène gaan waarvan je denkt van uh, hou eens even op. Doe normaal. Hmm. Zuip niet zoveel. Uh, Joop Admiraal ja. was zijn uh, grote liefde. Ja. Wordt trouwens ook prachtig gespeeld door uh, Theo Ja. Thomas Komma. Hij komt thuis, natuurlijk weer bezopen. En komt terug bij. Hij was, geloof ik, al de deur uitgezet hè, door, door Joop. Nee, dit is, of, dit is de. Wonen ze nog samen? Ze wonen daar? samen. Hè, oh ja, want is de hij heeft druppel. geen sleutel bij zich, ja, de druppel. Ja. Goed, hij komt thuis, veel te veel gedronken. En uh, is de sleutel vergeten. Ja. ja. Waarom neem je geen sleutel mee? Ramses! Ja! Ja! Ik ben mijn sleutels dus kwijt of vergeten, een van de twee. Maakt het in godsnaam nou uit? Jij bent er toch? Hm? Ja, ik ben er ja. Om de deur open te doen en om bij uitrusten van nachtenlang doorzuipen en feesten. Om je boodschappen te doen, om je rekeningen te betalen. Je kan je naambordje blijven veranderen, maar ze zitten achter ons aan. Nee, ze zitten niet achter ons aan! Zit achter mij. Ja. ja, ze mogen me allemaal hebben, want ik ben niet bang, maar jij schijt in je broek. Je bent zo bang en een Klein, Jezus, Christus, leeftijd. Nee, wat. Ik wil het niet meer. Ja, Nee. Nou, oké, okay, dan ga ik nu slapen. Ik hou van jou, hè? Jij houdt van iedereen, jij. Als jij van mij hield, echt van mij hield, dan was je niet elke avond op stap. Dat had je me nooit zo geportretteerd. Dan zou je zien dat hij het aan mij ja, spreekt. kijk. Dit ben jij helemaal vast in jezelf. vastgeketend aan al je bekrompen, burgerlijke ideeën. En je valt mij weer lastig. Jij komt alleen maar thuis. Om uit te rusten van alle drugs en drank. En dan vertrekt jij weer. Ja, heftig scène dit. Ja, ja. En als je dit dan hoort? Nou, het is wel anders als je het terughoort. Maar ik... Ja, ik kan het gewoon niet, niet loslaten in hoe ik die scène als acteur inga. Dus uh -huh. ik, uh, ja, ik, ik hoorde heel erg in dat Ramses, Ja, hij duwt Joop hier natuurlijk van zich af. Maar ja, hij probeert hem bij hem te houden door te zeggen... Leef nou, leef nou, wees niet zo bang. Ga nou alsjeblieft leven, net als ik, dan kunnen we samen zijn. En doe dat nou alsjeblieft. Daarom wordt hij kwaad op hem. Hij vindt eigenlijk dat hij zijn... Uh, Leven niet ten volle leeft. Ja. En dat vindt hij zo En dat zo vindt hij van zo... heel veel mensen: hè? dat ze hun leven niet ten volle leven en dat ze dat vooral moeten doen. Ja, ja. En dat zie je ook in de serie: komen er verschillende personages langs die ook echt hun leven ja. veranderen onder zijn invloed. Ja, ja. ja. En, en zeker de, de persoon waar hij het allermeest van houdt in je leven, en dat was voor hem Joop, ja, die, die wilde hij ook zien bloeien. En dat vond hij ook heel erg hoor. Het is niet dat hij hem. Um... Ja, hij vond hem de, de, de meest geweldige acteur. In de hele wereld, bijvoorbeeld. Uh, dus het is niet zo dat hij hem een muurbloempje vond. Maar hij had wel eens iets van, kom op. Doe wat. Doe wat, met mij. Het liefst. Ja. Ja. Er zijn een aantal uh, opmerkingen, vragen. Even kijken, Maarten. Het romantiseren van het leven van Chaffy is een mooi verhaal. Maar is jouw verhaal, rol niet beter, meer crisp dan het origineel? Maak je het verhaal van Michiel van Erp niet mooier dan het in werkelijkheid is? Vraagt Bert Meijer. Uh, ja, natuurlijk, want het is drama. Het is, het is, het is een, het, is, het wordt, het wordt uh, zo'n leven wordt kunst, weet je wel. Dus in een serie, je hebt een lijn, je hebt een begin en midden en het eind. En er moet een drama in zitten, Het moet een probleem hebben. Dus ja, crisper, het wordt inderdaad crisper. Ja. Um, dat denk ik wel, Ja. Want het zijn ook vooral de heftige jaren hè, waarvoor gekozen is. Ja, en vooral ook zijn jonge jaren. Ja. Want uh, we kennen ook allemaal beelden van de oude Shafie. Ook heel mooi, maar het is natuurlijk toffer om hem te zien knallen. En, ja. en, uh, en echt... Als die jonge god die jij ja. dan mag vertolken. En ook, en ook dat vind ik leuk, dat aflevering 1 uh, staat ook weer een beetje... Ik zie aflevering 1 een beetje als een soort proloog van het verhaal van aflevering 2, 3 en 4. Want in 2, 3 en 4 zien we de Shafie die we allemaal kennen. Dus met liedjes als Zing, Vecht, Huil en... Uh, de Shafi Chantal, de, de, de, de, de zanger. Maar af... mm -hmm. hij was daarvoor, echt al tien jaar, hij is naar een toneelschool gegaan. En hij is uh, heel lang acteur geweest bij de Nederlandse comedie. En dat Zo heeft hij Joop mensen... Admiral natuurlijk leren. Ja, ja, ja, als een jong acteur. Dus uh, aflevering 1 is eigenlijk um, de, de, de, de, een soort proloog. Daar zien we uh, de, de Chavie als acteur. Mm -hmm. En daar zit hij van. Ja, ik wil eigenlijk zingen. Ik wil eigenlijk, ja, ja, ja. Ik wil eigenlijk een liedjesprogramma maken. En dan vanaf aflevering 2, en dan komt die spitlist erbij, en dan Gaat Lieve. hij helemaal los. Nog een vraag. Hallo, ik wil graag weten of Wim de Kranen ook in de serie zit. Onlangs een geniaal lied van hem leren kennen. Namelijk Tim. Een geweldig lied. Deze Wim heeft zijn zoon Ramses genoemd. Hij is een Belg en heeft zelfmoord gepleegd toen hij veertig was. Bekijk anders Wikipedia. Zegt het jou iets? Nee. Marcel Silleke zegt dit. Oh, Nico is aan het knik. Nico, kom er even bij. Want je hebt geen microfoon daar. Ik heb Wim wel gekend. Ja. Oké. Okay. Okay. Je hebt hem gekend? Ja. Kom maar kom maar, maar even bij. Ja. Hier, dat, volgens mij kan dit zo werken als je uh, hier praat. Nee, hoor, ik, ik, ik, ik denk dat Wim eind jaren tachtig uh, die daad heeft gedaan. Maar ik, ik weet nog wel dat Wim uh, de band van Ramses opgestuurd had van zijn laatste LP-CD, die vernietigd is hè? dat is ook een heel verhaal. Ja. Uh, dat, dat en dat vond hij nog een hele mooie inspiratie. Van. ik weet dat hij heel kort daarna, ik wist niet een kwestie van weken, uh, dat gedaan had. Maar we hadden allemaal geen idee dat hij dat zou doen. Waarmee je eigenlijk zegt dat het een met het ander te maken heeft. Ja. Nou, dat weet ik niet. Niet. Nee, oh, maar. Dat weet je niet. Maar ik weet wel dat dat heel onverwacht gebeurd is. Hmm. Maar dat zij elkaar heel goed gekend hebben. Hmm. Ja, ja. Maar hij komt niet in de serie voor. Nee, nee, hij komt ook, niet in de serie. We krijgen ook veel van... Uh, toen, toen, toen, toen Michiel vooral, en uh, Marnie, toen ze begonnen met het maken van deze serie. Ja. Ik ook. Dan hoor je heel veel mensen komen uh, naar je toe. Want iedereen heeft wel iets met de of, oh, Maar zit dit moment er dan in? En, en deze figuur. Het is, heel, het is heel belangrijk geweest in zijn leven. Zit ja, dit erin? Ja, ja, ja. En uh, Marnie en Michiel wilden juist... Eigenlijk vermijden dat het een soort uh, encyclopedie van zijn leven zou worden. Van, uh, want dan moet je ook acteurscasten die er allemaal op lijken. En als het niet gebeurt, dan krijg je weer iemand die zegt... Ja, hij lijkt niet op die. Nee, nee, nee. Dus uh, de kern is echt Ramses. En dan heb je Joop admiraal en Noortje... Uh, <laughs> en, uh, Lisbeth en Lisbeth Liszt. Lisbeth Liszt. <laughs> Gespeeld door Noortje. Ja. Die zijn dan echt. En de ja. rest, dat zijn dan fictieve figuren die wel... Voor iemand staan, zo is er ooit. Want hebben. Nico van der Linden komt ook voorbij. Ja, maar die heet dan Paul. Ja, in de serie ja, en dan ja, is, ja, het ja, niet, ja. is het niet, uh, dan hebben we niet geprobeerd om die ook te laten lijken. Of zo. dan is, maar dan is er gewoon een pianist die hem bijstaat. Ja. En dit waarschijnlijk allemaal om, om te voorkomen, inderdaad, dat iedereen gaat roepen. Ja, maar ik wist nou, niet ja, dit of dat dat die, lijkt niet op die. Ja, dat het dan echt zo'n uh, werkje wordt. Hm, en ja. dat je een soort checklist af moet gaan. Ja. Ja. Dat maakt het trouwens ook wel extra interessant, de serie, vind ik. Dat het niet een doorsneeserie is en toen en toen en toen. Nee. Maar dat je echt ja, de ruige Ramses voorbij ziet komen. Ja, bijna alsof, alsof er toevallig een camera bij was. Ja. Het heel documentaire achtergrond. Ja, want je ziet natuurlijk wel de documentaire maken, Michiel Absoluut. van Erpo. Ook, ja, ook ja. met die authentieke beelden die ja. er heel knap uh, doorheen ja. gesneden zijn. Ja. Um, even kijken. Nog één vraag. Maarten Heijmans op Radio Kunst. Voor mij een persoonlijk voorbeeld. Zijn fantastische vertolking van Ramses staat al op Spotify. Oh, die... Zegt Victor Petrovic. Victor Petrovic. Die ken jij natuurlijk. Nee, die ken ik niet. Uh, nou wat leuk, dankjewel. Ja. Victor. Even over... Uh, dat hoofd van jou. Mijn hoofd. Met Jouw ja. hoofd. Ja, uh, en die ogen hebben. dan. Want uh, ze wilden natuurlijk een beetje... Uh, uh, Russisch... wat zat wat er ook alweer... allemaal voor bloed nou, in Nou, grappig in, uh, genoeg... Zeiden de ze bij, de, bij de eerste auditie kwam ik binnen... en toen zeiden ze meteen van... Uh, je hoeft er niet op te lijken. We gaan niet op zoek naar iemand... die er heel erg lijkt, want het lukt ons toch niet. Dus laat gewoon zien... hoe jij Ramses zou spelen. Maar ja. ondertussen... dacht ik, ja, uh, hallo, ik ben en wel kwart Hongaars, bijvoorbeeld. En, uh, nou, Ramses was half Russisch. Mm -hmm. Dus ik, ik dacht wel, ik, ja, ik ging er wel ik, ja, verkleed, zeg maar, heen. Ik had een lange, lange jas aan en een hoed op... en mijn haar een beetje wild. Dus ik dacht wel, ja, ik, ik heb wel wat gelijkenissen met hem. Dus, Even dat Oost-Europese in mij laten zien. Ja, dat ga ik wel inzetten, natuurlijk, ja. ja. ja. ja. En er zit ook nog iets Chinees in jou? Dat... Ja, mijn opa was Chinees, ja. ja. En, ja. Um... en een beetje Indisch ook. En de Ramses had daar ook iets Indisch bij? Nee, die had niets Oosters. Die had. Uh, oh ja, natuurlijk wel, ja. Als Egyptenaar. Ja, ja, Egypten. Maar het ziet niet zeg maar, maar Aziatisch. Nee, zeg maar, nee. Zo Oosters. Maar ja. Uh, ja, hij was half Egyptenaar, half uh, Russisch. Want uh, dat heb je vast ook gelezen vorige week. Een interview met uh, uh, William Spij in, in de Volkshand. Of heb je dat helemaal niet gelezen? Nee, nee niet gelezen. Nee. Die speelde Ramses op het toneel hè, ja. in, in de musical. Ja. En, en die was heel teleurgesteld, want die was niet eens voor de auditie gevraagd door Michiel van Erp. En die hoorden later, ja, euh, we hebben jou ook niet gevraagd. Want we zochten een niet zo heel erg Hollands hoofd. En dat heb jij wel. Ja, ja, nu is het ook... Kijk, de media smult daar natuurlijk van. Als één iemand een rol speelt en een ander iemand gaat het daarna doen tegen... De media blaast het ook heel erg op. En Dat vind ik ook een <lacht> beetje, ja beetje goedkoop, maar... Um, kijk, natuurlijk, die, die rol is fantastisch. Nee, als hierna... wacht, Media blazen, nee, maar dat is toch niet zo. Dat Nee, maar ik bedoel, het is hartstikke logisch... dat je teleurgesteld bent, want als hierna... bijvoorbeeld een film wordt gemaakt ervan... en, en, hè, en ik niet. en ik word het dan niet. Ik heb zoveel van mijn leven erin geïnvesteerd. Net als William heeft ook mm -hmm. heel erg gedaan... Voor die, voor die musical, dus ik zou dan ook... heel erg teleurgesteld ja. zijn. En als ik dat dan... eens in een interview zeg... Ja, dat, dat, dat kan. En dat komt dan volgens op nu.nl. Het wordt over. Ja, dan, dan weet je wel. Dan wordt het gerecycled. Ja. En dan lijkt het opeens dan alsof hij daar heel erg mee zit. Terwijl, terwijl die er wel al lang overheen. Met, met ja, hij heeft want die William is dan weer. De geliefde van Noortje. Ja, precies. Dus dat, kijk, het, het is een hele kleine beeld. <laughs> en hij heeft die musical heel mooi gedaan. En um, kijk, het is ook gewoon. Zo'n Ramses-rol wordt ook gewoon. Uh, ja, dat is gewoon canon, kanon. Weet je wel, Nederlandse. Het, het, dus het wordt een rol. En Hamlet. Uh, wordt ook door duizenden mensen gespeeld. Mm -hmm. En alles met een eigen interpretatie. Dus, um, en wat ook gewoon is. Kijk, Michiel wilde gewoon heel erg een eigen product maken. Met de serie. Maar het heeft natuurlijk een... alles te maken met het feit dat het om een icoon gaat. Die ja. nog heel erg in ons gemeenschappelijke geheugen zit. En als dat dan door iemand wordt gespeeld, verwacht je dat diegene daarna ten alle tijden weer uh, opdraaft als Ramses. Ja, maar ja, zo werkt het niet. Het en, het niet nee. en, en na mij, er zullen wel veel meer dingen nog over hem gemaakt worden. En uh, Zal ik het stokje ook weer af moeten <laughs> door moeten geven. Ja. Hij zei trouwens nog iets anders interessants wat ik aan jou voor wil leggen. Ik ja. vind vaak dat een hetero beter een homo kan spelen. Wie zegt dat, dat? Is, dat? zegt William in de Volkskrant. Dat is spannender en minder dubbel op. Hij hoort ook en hij hoort ook van mensen dat ze het wel fijn vinden om naar een hetero te kijken, want anders wordt het zo gay. -ish. Nou, dat, wat vind jij hiervan? Niet. Nou, ja, God, dat maar... hangt helemaal van de acteur af hoe goed de acteur is. Dat heeft niks met je geaardheid te maken, denk ik. En wat het publiek dan vindt, die, die, die, die, die niet iets heel gays wil zien, ja, dat is dan hun probleem, denk ik. Um, speel je een homoseksueel of ben je homoseksueel? Ik speel een biseksueel. Of nou, Ramses was eigenlijk wel homo. Maar ja, hij hield ook toch? heel veel van vrouwen hoor. Hij was gewoon zo nieuwsgierig naar mensen. Dus ja, een mooie vrouw aan hem voorbij laten gaan. Waar, waarom zou hij dat doen? <lacht> dus daar valt ook heel veel van te genieten. Dus, uh, maar, maar in de was, kern was hij homoseksueel? In de kern was hij wel homoseksueel. Maar ik was niet bezig met een homo te spelen. Ik, ik was gewoon bezig met iemand te spelen die heel veel van mensen hield. En dat waren gewoon. Uh, en dat is in dit geval gewoon een man. En, en dat was Joop, een... mm -hmm. Dus Dus ik was niet. Ja, kijk, je hebt natuurlijk uh, Brokeback Mountain of zo. Heath Ledger speelt daarin een homo. En je hebt, je hebt heel veel heten als die homo's spelen. Maar ik denk dat ook dat dat... Nou, hoe ja, kijk dus... jij ernaar als consument? Nou, ik denk dat het vooral te maken heeft met nog steeds gewoon een... Uh, zeker Amerikaanse films en zo. Het is toch een taboe. Mm -hmm. Nog steeds eigenlijk. We zijn allemaal heel vrij, bla Maar nee, dat zit nog steeds in. Dus het is gewoon voor Hollywood heel veilig om een hetero te cast als homo. Want dan blijft het, dan is het maar illusie en dit en dat. Dus ik, ja, ik denk nou, dat... Hangt... Hier dus blijkbaar ook nog steeds. Als ik zie wat, wat William uh, uh, zegt in dat interview... dat hij van heel veel mensen hoort... dat ze het fijn vinden als een hetero een gay speelt. Ja, maar dat zegt echt iets over die mensen... en niet over of dat waar is. Mm -hmm. Want ik denk dat dat hangt... dat hangt totaal af van het talent van de acteur. Of je een homo... Ik bedoel, of je een homo of een uh, hetero speelt... het heeft niks te maken met je geaardheid, denk ik. En maakt het je wat uit? Wat maakt me wat uit? Of je homoseksueel speelt of een hetero? Nee, nee. Tongzoenen met een man op het toneel of voor de camera? is. Um... Nee, als het, bij, het als bij de rol hoort, dan is dat gewoon... Draai het jij je, van je niet voor om. Ja, maar, nee, maar nee, dan moet je er zelfs van genieten. Ik bedoel, um, ik, ik ben dus hetero en Thomas Kammer... het is homo die uh, Joop Admiraal speelt. Ja. Ja, god, wat maakt het nou allemaal uit? Ik bedoel... Um... Hey, maar dat lijkt me toch iets uitmaak. Nou, wat wel heel goed was van Thomas... dat uh, de eerste dag... wij moesten echt al op, op draaidag drie... intense scènes samenspelen. Ja. Met veel zoenen en zo. En Thomas... Ik kwam toen voor het draaien even naar me toe en die vroeg van... Uh... Zeg Maarten, uh, wij gaan zo zoenen in de scène. <lacht> wat, wat vind je daar nou van? Want ik ben homo. hebt ja, het hoor, wat vind je daar nou van? En ik, ik ja, nee, dat vind ik, vind ik prima. Weet je wel, oh, ik ben een heel ruimdenkend mens. En dat vind ik allemaal prima. En toen zei Met die, deze blik ook? Ja, gewoon Beetje van, wegkijkend? Nou, nee, ik, ik meen dat echt iets van. Mm -hmm. Nee, dat vind ik prima. Ik, en dan dek, ik denk ik over mezelf. Ik ben een ruimdenkend mens, bla, bla, bla. Maar toen zei ik vind het prima. Maar toen zei Thomas, ja, maar Maarten, je moet het niet prima vinden om mij te zoenen. Je moet het fantastisch vinden. Want ik ben jouw grote liefde. En dat zette echt een goede knop om. Want toen dacht ik, ja, inderdaad. Ik moet het... Eigenlijk is dat toch een soort een bescherming. Dat je denkt, ik ben zo vrij. Wat we eigenlijk nu in Nederland ook heel erg hebben. Van, oh, we zijn zo vrij. En ondertussen, mm -hmm. weet je ja. wel. Uh, uh, dus dat was heel goed dat hij dat zei. En um, daardoor maakte het dan gewoon helemaal niet meer uit. En twee maanden lang tijdens het draaien was Thomas gewoon mijn, mijn partner ja. eigenlijk. Ja, zo voelde het wel. En kon je het ook zo voelen? Ja, zeker, zeker. Je moet je, ik denk als acteur is het ook belangrijk ja, om jezelf dan toe te staan... dat je echt even verliefd op iemand wordt. Hm. Ja. Mooie ontdekking. Ik bedoel ook dat hij dat inderdaad... Was er misschien ook ooit iemand die het zo tegen hem had gezegd? Hebben je het daarna nog met hem daarover gehad? Ja, we hebben, ik heb wel uitvoerig bedankt voor dat moment. Want dat ja. heeft heel erg de, de, de band tussen de twee personages uh, bepaald. Uh, ja, hij zag dat, gewoon. Hij zag dat hm. gewoon gebeuren. En hij zei er wat van, dat is heel goed. Ja, mooi. Ja. Uh, nog een vraag. Uh, toevallig was ik afgelopen vrijdag bij Soldaat van Oranje. Wat een prachtige voorstelling. Wat een prachtige scène speel je daar met Erik... in het gevecht op het strand. Heftige scène. Je hebt het zojuist uh, over... er is geen vriendschap die niet onbevlekt is. Herken je in Soldaat van Oranje... waarin is de rol van Ramses heftig voor jou? Waarin is de rol van Ramses heftig? Uh, maar ja? in, in verband met die bevlekkingen van vriendschap? Even kijken hoor, je hebt het zojuist over... er is geen vriendschap die ja? niet onbevlekt is. Ja. Herkenbaar in Soldaat van Oranje. Waarin oh ja, is de rol ook. van Ramses heftig voor jou? Uh, waarin de rol heftig voor mij is... in dat hij heel erg kwetsbaar is. Ik denk dat dat... dat is het heftige aspect. Uh, en dat is ook een gevoel... wat ik, wat, wat ik elke dag vast moest houden... Um, dat hij. Dat hij ja, kijk, hoe groot en slepend mm -hmm. en onaantastbaar die ook was, hij was. De basis daarvan is echt een enorme gevoeligheid en kwetsbaarheid. En dat hij. Hij zei als in een interview: ik kan zo verdietig worden van lelijkheid. En als, als mensen hun talent wordt afgenomen, als een, als een kindje niet mag spelen of niet mag zingen. Of als iemand niet lief mag hebben, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan ben ik zo verdietig. En um, die gevoeligheid, om die altijd. Die moest ik altijd proberen vast te houden. Ook al was die nog zo dronken of nog zo vervelend. dan moest dat in elk geval in jouw achterhoofd zitten. Ja, ja. Ah. Dat, dat, dat, die laag zat eigenlijk wel de hele tijd onder. Of zo. We hebben nog één liedje live. Uh, ja, dat is te goed. Nico dat van heet, der Linden en. Uh, Laat maar horen. Ja, Je slaapt dus nu bij mij en ik volg je stil En je hand glijdt stil van mijn borst Je hartslag is dichtbij en je glimlacht stil En je haren worden steeds blonder je draait je nog niet om, je keert je nog niet af. Je slaapt naar me toe in de morgen. Je slaapt dus nu bij mij. En als God het wil, gaat deze nacht nooit. Vorbei mm. Nou, als dit niet de doorslag geeft, dat iedereen uh, vanaf aanstaande zaterdag uh, gaat kijken. Want ook dit liedje is in de serie. Ja, alle liedjes die ik net heb gezongen, die zitten in de serie. Ja, en ja. er is trouwens ook een CD uitgekomen. Dat is ook een CD goed. Ja, ook begeleid op de CD, hè? Door ja, Nico Kuken staat er ook Linden. op. Ja, ja. ja. ja. Um, wat, wat heeft het je eigenlijk gebracht? Zie, zie je deze rol als een soort omslag? Of is het uh, een, een volgende rol? En ga je nu weer naar een nieuwe rol? Uh, nou ja, allebei eigenlijk. Want je. Um... Ik, ik, ik vind het, ja, het is een van de mooiste dingen uh, die ik heb mogen doen. En ik, ik ben heel erg. Ik vind het heel, ja, heel erg dankbaar dat ik me zo in zo'n rol heb kunnen storten. En dat ik eigenlijk iemand heb leren kennen voor mijn gevoel. Ja? Terwijl het natuurlijk onzin is, want ik ken hem helemaal niet. Maar ik, ik heb een. ja ik heb wel het beeld van een heel mooie figuur. In mijn hoofd nu. Mm. Uh, oh, een heel inspirerend figuur. Heel leerzaam figuur. Hij was ook vroeger voor zijn vrienden een soort goeroe Ramses. Weet je. Hij was bijna een soort spiritueel leider. Mm -hmm. en, um... Hij ging ook bij Bach wel, Maar dan stopt ja. de serie geloof ik. Hè? Ja, de, de sto serie stopt al ver daarvoor. Voordat mm. hij dat doet. Maar um, Dus dat heeft het me gebracht. En dat ik uh, ja, met hele goede mensen... iets heel moois heb mogen maken. Dat, dat, dat heeft het gebracht. En, maar aan de andere kant is het ook... ja de euforie van zo'n serie is af. En vervolgens... Ja, volgend project dan sta je in een musical in de Soldaat van Oranje, dat is nu klaar. En dan nu uh, vastlaf. Ja. En uh, ja, geen idee wat het allemaal brengt, maar het heeft een hele mooie impact uh, gemaakt, hm. de serie. Ja. Wat me zo opvalt is dat je zo ontzettend rustig, verstandig, in control. Uh. <lacht> is dat? Het <lacht> is een pose, dus helemaal niet. Ja. Niks van waar. <lacht> um, ja. Maar dat komt misschien ook omdat het zo'n enorm contrast is in wat ik net in beeld heb gezien. Die ja, serie en die ontzettende wilde al, ja. man. Die... Ja. Maar dat zit natuurlijk wel ergens. Al dat, ik wil, alles wat je speelt, al het wilde, al het, dat, dat, dat zit wel. dat komt wel van binnen uit. Hm. Ergens. Dat maar. Dat ga ik gewoon hier niet in een nee, heel beschaafd interview niet. met jou doen. Ben je gek. Ja. Nog een vraag. Beste ja. Maarten. In zijn jonge jaren gaat Ramses veel om met Marina Schapers... en componist Peter Schat. Komen deze personen ook in de serie voor? Ja, inderdaad. Nee. Zo gaat het dus weer. Nee, <lacht> komen er niet in voor. Um, Oké, okay, nou, dat was de laatste vraag. Ja. Wat ga jij op die tegel schrijven, is nu de vraag. Um, ja, ik moet dus op een tegel een wijsheid. En dat is een wijsheid van Ramses. En de wijsheid is... wat er ook gebeurt... Er komt altijd een volgend moment. Wat er ook gebeurt, er komt altijd een volgend moment. Ja, of misschien moet ik het wel afkorten. Er komt altijd een volgend moment, dat is beter. Heel mooi. En ja. volgens mij, dat kunnen we denk ik nog heel even laten horen. Want ja. er is een fragment uit de serie waarin hij oh, dit aha. ongeveer zegt. Ja, ja. Ik weet niet of die nog scherp staat. En het kan... Bram. Ja. ja Ramses. Ramses. Alles om maar niet te hoeven voelen dat er aan die eenzaamheid niet valt te ontsnappen, toch? Wat is toch die achterlijke drang om alles maar te verklaren? Ik ben eenzaam, soms. Ja. Eenzaamheid en inslachtig zijn, het maakt het leven niet zinloos. Integendeel. In je ogen knopen, geluk ligt voor het oprapen, altijd, overal. Maar, dan moet je wel benieuwd blijven naar het volgende moment. Huh? Nou is dat een toeval of niet? Ja, net is al. hij. zegt, Hadden hij we zegt niet daar, afgesproken uh, dit? Nee, nee. Hij zegt daar. Uh, nou, ik ben helemaal hij vergeten. Er komt altijd een volgend moment. <laughs> ja. Dat zei hij voor. Nee, je moet altijd oh, nee. nieuwsgierig je blijven. Je moet altijd nieuwsgierig het, blijven ja, naar het volgende het moment. moment ja. Ja, En dit zegt hij in de trein tegen het, een van de meisjes waar hij ook dol op was. Ja. Het parelmeisje Het heet parelmeisje, ja, ja. Dat is eigenlijk een fictief personage. Maar dat is, dat is zij staat voor alle, meisjes. alle vrouwen die uit de provincie naar Amsterdam zijn verhuisd. Om een glimp op te vangen. Van Ramses, van ja, ja, ja. ja. En dan gaat hij met haar Neemt naar Neemt haar mee op avontuur. Nou, ja. Ga allemaal kijken. Uh, aanstaande zaterdag uh, dan uh, gaat het van start om 20.20 uh, uur. 20, ja. Op Nederland 2 bij... Uh, de afro en uh, ik wil Nico van der Linde ook hartelijk danken. Hij was hier al eerder trouwens toen ging het over het boek van uh, Ramses. Hè? Nico van der Linde prachtig gespeeld. En um, zo dadelijk op uh, deze zender 1 op straat gepresenteerd door uh, Rob Oudkerk. Het is een heel erg mooie serie. Dankjewel, jullie bedankt. Dit was aflevering 2756. Morgen praten wij met regisseur Pieter Kuipers over zijn speelfilm Hemel op Aarde. Tot dan! NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen. Vanaf vrijdagnacht om 12 uur. Bonita Avenue. Het hoorspel. Tony, dit gaat helemaal fout.